6 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Het kabinet wil boerkaverbod doorzetten. Tegenvallers voor OM in vastgoedfraudezaak. Maatregelen voor dak- en thuislozen vanwege vrieskou. <tieden>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 In de kabinetsformatie waren al afspraken gemaakt over het boerkaverbod. In Nederland zouden zo'n 150 tot 400 vrouwen een boerka dragen. In de klimopzaak is de rechtbank al de hele middag bezig met het voorlezen van het vonnis. En daarbij heeft het OM al een paar tegenvallers te verwerken gekregen. Oudbestuursvoorzitter Hakstegen van het bouwfonds is vrijgesproken van deelname aan twee criminele organisaties. En daarmee vervalt een belangrijke aanklacht van het Openbaar Ministerie. Van de elf verdachten in de fraudezaak is Haks tegen degene met de hoogste functie. Hoofdverdachte Jan van Vlijmen, een oud-directeur van het bouwfonds... is op één van de acht punten vrijgesproken. De rechtbank acht hem niet schuldig aan oplichting van Philips... bij de verkoop van een vastgoedproject. Een appartementencomplex van Philips in Amsterdam werd in 2006 via een aantal tussenstappen verkocht aan Fortis verzekeringen En Van Vleijmer verdiende volgens het OM privé miljoenen aan die transactie. De vrijspraak op dit ene punt betekent dus niet dat hij ook op andere punten vrij uitgaat. De Franse troepen hervatten morgen hun trainingsmissie in Afghanistan. Dat heeft president Sarkozy bekendgemaakt. Hij legde vorige week alle Franse acties in Afghanistan stil... nadat een Afghaanse recruit vier Franse militairen had doodgeschoten. De Franse gevechtstroepen zullen Afghanistan eind volgend jaar verlaten. Er blijft nog wel een Franse trainingsmissie, zei Sarkozy. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er gisteren in Nigeria een Duitser is ontvoerd. Dat gebeurde in het noorden van het land, in de miljoenenstad Kano. De man is medewerker van een Duits bouwbedrijf dat daar helpt bij de aanleg van een weg. Hij werd door onbekenden gedwongen om mee te gaan. Kano werd vorige week getroffen door een reeks bomaanslagen. Die kostten het leven aan bijna 200 mensen. De aanslagen zijn opgeëist door de islamitische terreurgroep Boko Haram.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 De staat betaalde in 2008 een kleine 17 miljard euro. Er is discussie of die waardebepaling wel klopte. Bos legt net als oud president Welling de verantwoordelijkheid bij een zakenbank die de overheid adviseerde. Een man van 45 uit Hilversum heeft bekend dat hij betrokken was... bij de explosie van een betonblok op het strand van Ritten bij Vlissingen. Hij werd deze week opgepakt samen met een verdachte van 24 uit Zouterlanden. De rechter bepaalde vandaag dat ze voorlopig blijven vastzitten. De politie heeft bij huiszoekingen in Hilversum, zouterlanden en die brisantgranaten en andere explosieven gevonden. De explosie op het strand van Ritten liet september vorig jaar... een krater van drie meter achter in het zand. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen als het gaat vriezen tijdelijk in de asielzoekerscentra blijven. Dat heeft minister Leers gezegd. Asielzoekers die al op straat staan kunnen vanwege de kou bij hoge uitzondering aankloppen bij de nachtopvang. Voor andere dak- en thuislozen worden ook maatregelen genomen. De vier grote steden stellen extra bedden beschikbaar zodat de daklozen niet buiten hoeven te slapen. Daklozen die gebruik willen maken van de regeling kunnen zich melden bij de GGD. Volgens het KNMI gaat het vanaf zondag s'nachts matig vriezen. Overdag blijft de temperatuur rond het vriespunt. En de kou lijkt in elk geval tot volgend weekend aan te houden. De weer van de komende dagen vanavond vrij helder. Maar in het zuiden toenemende bewolking. Vannacht wisselend bewolkt met in het westen kans op een bui. Minima rond het vriespunt. Morgenochtend in het zuidwesten wat buien. Smiddags overal droog met wat zon. Het wordt dan een graad of vijf. En vanaf zondag dus droog en een stuk kouder wb Verkeersinformatie: er staat nog 71 kilometer file. Dat is veel minder dan gebruikelijk op een vrijdagavond dit tijdstip. Een paar dingen vallen op. Aan het eind van de spits nog een paar aanrijdingen. Onder meer op de A10 de Ring van Amsterdam. Tussen afrit Eijmuiden en knopen de Nieuwe Meer 5 kilometer. Bij de Nieuwe Meer is de linkerrijschok dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knopen de Ridderkerk en de Brugseplein 6 kilometer. Na een aanrijding is daar de linkerrijschok dicht. Op de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg 2 kilometer. Dat was ook een aanrijding, daardoor loopt het ook een beetje vast. Op de A15 vanuit Goorkum naar Nijmegen bij Valburg. Op de A58 Breda richting Tilburg staat tussen Bave en Gorde 7 kilometer. Ook dat is een aanrijding. Tussen Gilsen en Gorde is de linker reis ook dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedenavond. Het gaat vriezen en de zenuwen nemen in bepaalde delen van het land nu al toe. Het kabinet heeft besloten tot een boerkaverbod. Dragers van een boerka of andere gezichtsbedekkende kleding kunnen rekenen op een boete van 340 euro. Het kabinet heeft vandaag ingestemd met dat zogenoemde boerkaverbod. Minister Spies van Binnenlandse Zaken legt uit waarom. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen elkaar in de Nederlandse samenleving... op een hele open manier tegemoet treden. Dat het ook van groot belang is, willen mensen meedoen aan die Nederlandse samenleving... dat je dan geen gelaatsbedekkende kleding draagt. Vandaar het verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding in, uh, open, in het openbaar. En wij denken dat, uh, en daarin wijken we af van het advies van de Raad van State... dat artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... Maakt een uitzondering mogelijk. Precies daar waar het gaat om het belang van uh, het functioneren van de staat en de openbare orde. Ja, een uitzondering op de vrijheid van godsdienst. Want daar verhoudt deze wet zich uh, maar moeilijk mee? Wij denken dat wij een uh, gerechtvaardigde uitzondering maken op die vrijheid van godsdienst... juist omdat het zo ontzettend belangrijk is... dat mensen zich in het, elkaar in het openbaar op een open wijze tegemoet treden. En dat in dat kader een verbod op gelaatsbedekkende kleding gerechtvaardigd is. Ja, en dat motiveert u met uh, een mogelijkheid... die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens biedt in artikel 9. Wat staat daar dan in? In dat uh, tweede lid van dat artikel staat... dat je vanwege bepaalde belangen een beperking mag... Uh, aanbrengen op die vrijheid van godsdienst. En die belangen zijn beschreven als het belang van bijvoorbeeld de openbare orde. Nou, uh, daar beroepen wij ons op. En hoe belangrijk is het dan dat mensen elkaar op een open manier, zoals u het omschrijft, kunnen tegemoet treden? Dat lijkt me van onvoorstelbaar groot belang. De manier waarop u en ik nu met elkaar praten... we hebben beide geen gelaatsbedekkende kleding uh, voor ons gezicht. Uh, een gesprek als dit is niet mogelijk... als je een bivakmuts op hebt, een integraal helm of een boerka draagt. Ik geef toe dat het vele malen prettiger is op deze manier te uh, communiceren... maar toch, moet je dat dan in, bij wet gaan vastleggen? Uh, het is een, uh, we hebben de wetgeving juist om dit soort zaken met elkaar af te spreken en te regelen. Dus ik zou niet weten waarom een wet in dit geval geen geschikt instrument zou zijn. Welk probleem lossen we hiermee op?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 Is, hoe zit het daarmee? Daar maken we een uitzondering voor. Dan mag het wel gelaatsbedekkend? En dan in ge specifieke gevallen, eh, bijvoorbeeld carnaval, bijvoorbeeld Sinterklaas... maar dat kunt u straks ook allemaal in eh, de noten naar aanleiding van het advies van de Raad van State teruglezen... die begin volgende week naar de Tweede Kamer toe gaat. Dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Toch nog even in alle ernst. Er zijn naar schatting 150 mensen in Nederland eh, die een burka of een nikaap dragen. Dus compleet gezichtsbedekkend. Is het nodig om voor die 150 mensen een complete wet op te tuigen? Het gaat om een algemeen verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kleding. Maar toch specifiek wel bedoeld en ook aangezet vanuit de discussie voor het dragen van een boerka. Het aantal mensen wat gelaatsbedekkende kleding in Nederland draagt is inderdaad beperkt. Maar u weet ook dat er een behoefte was bij de partijen die deze coalitie dragen om dat verbod bij wet te regelen. En hiermee geven we invulling aan die afspraak uit het regeerakkoord. Dat zei minister Spies van Binnenlandse Zaken. Ze was in gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. Het gaat vriezen komend week. En daar kan een deel van Nederland nogal opgewonden van worden. Vooral het Friese deel van Nederland, het wetterskip Friesland, het waterschap dus... gaat dan ook maatregelen treffen om het ijs een goede kans te geven. Berend Henk Huizing is van dat wetterskip. Goedenavond. Goedenavond. Ja. En welke maatregelen gaan jullie nemen? Nou, we zijn al een paar dagen bezig. En de maatregelen die komen erop neer dat we zorgen dat het waterpeil op de Friese boezem voldoende laag is zodat het overtollige water uit de polders uh, gemakkelijk daarin kan stromen. En als dat allemaal gedaan is, dan zetten we de gemalen uit en de sluisdeuren dicht. En dan zorgen we dat het water tot rust komt. Want... En als het water rustig is, ja. dan kan het aanvriezen en dan kan er ijs ontstaan. Dit zijn eigenlijk de ideale omstandigheden voor ijs? Uh, ja, daar lijkt het wel op. Ja, um, want, dan moet het, want dat is eigenlijk de essentie ervan. Het overtollige water moet nu nog eventjes weg. Ja, dat klopt. Ja. Zijn jullie er niet ontzettend uh, uh, vroeg bij en nogal optimistisch? Nee, dat denk ik niet. Uh, wij hebben natuurlijk uh, in, in, uh, in zeer goed overleg met onze regionale weerman Piet Paulusma... Uh, besloten dat dit op dit moment de juiste maatregelen zijn. Ja. Kijk, wij willen, wij willen voorkomen dat we straks te laat zijn. En wij denken dat we nu precies op tijd zijn. Ja, te laat is nooit goed. Maar zijn er ook mensen of organisaties die er op dit moment niet blij mee zijn? Nee, op dit moment niet. Bovendien, ijs is emotie. Zeker in Friesland. En uh, ja, we gaan er met elkaar wat moois van proberen te maken. Ja, ik vind het wel een mooie uitspraak. Ijs is emotie. Uh, hoe koud wordt het? Uh, uh, hoe koud het de, de voorspelling geeft aan dat het zo ergens tussen de min 5 en min 10 gaat worden. En als je kijkt naar een ander weermodel, dan wordt het misschien nog wel kouder. Uh, maar goed, dat zullen we moeten afwachten. Ja, hoeveel gra graden vorst, dat weet u vast wel, want u, u komt uit het gebied. Hoeveel graden vorst heb je nodig om een beetje aan te groeien? Oftewel, wanneer kan het? Nou, met 5 tot 10 graden gaat dat toch wel heel erg de goede kant op. Ja. En dan heb je een week vorst nodig? Ja, we hebben sowieso wel een weekvorst nodig. Ja. Een weekvorst. Dus we kunnen er een week lang in ieder geval van genieten. En die vraag gaat elke dag gesteld worden. Ik uh, waarschuw u maar vast en <laughs> ook eigenlijk alle luisteraars. <laughs> maar het is toch wel leuk om er even over te hebben. Ja. In ieder geval als je schaatsliefhebber bent. Meneer Huizing, ik wens u een mooie week dan. En uh, misschien nog wel mooie weken. Mooi, dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. We gaan dan even over Twitter. Want Twitter gaat over tot censuur. De internetvrijheid gaat eraan. En ik verstuur mijn tweets voortaan wel via WhatsApp. Het zijn zomaar wat reacties op de aankondigingen... van het sociale netwerk Twitter. De site gaat namelijk per land berichten blokkeren... die in strijd zijn met lokale wetgeving. Voorheen kon een bericht alleen voor de hele wereld worden verwijderd. Tim Toornvliet is van Bits of Freedom. En meneer Toornvliet, um, bent u somber of zegt u... nou, er zit ook nog wel ergens een lichtpuntje? helemaal vanaf in welk land je woont. Uh, nou, laten Nederland. we beginnen in Nederland dan. Uh, in Nederland uh, is het eigenlijk onder de streep uh, een positieve ontwikkeling. Dat komt omdat de, de, de Nederlandse regels verschillen niet heel veel van de regels die Twitter tot nu toe hanteerde. Dus uh, wij zullen weinig verschil gaan zien. En waar is het een negatieve uh, ontwikkeling voor, voor welk land? Ja, het is een negatieve ontwikkeling als je bijvoorbeeld in Syrië woont, of in Iran of in uh, China. Want daar is de kans groot dat, uh, dat je wordt gecensureerd. Ge ja. Aan. Dus als je bijvoorbeeld in Syrië woont en je twittert over uh, Homs uh, en het aantal doden wat daar is gevallen, dan uh, loop je een grote kans dat je die berichten niet meer naar buiten krijgt. Dan kan de, de Syrische overheid als. als en niet uh, bevallen kunnen ze tegen Twitter zeggen uh, dat die berichten moeten worden verwijderd. En geldt het nou ook bijvoorbeeld, want wat daar natuurlijk ook wel is gebeurd, is dat er onwelgevallige taal uh, wordt gebruikt op, op Twitter, uh, dat dat soort berichten eraf worden gehaald? In, in Nederland bedoel je ook? Ja, überhaupt? Om te beginnen met Nederland, maar is, is dat in theorie mogelijk? Maar wat dit, wat dit er heeft gezegd is dat uh, overheden en officiële instanties bij hun aan kunnen geven wanneer zij willen dat uh, het niet wordt geblokkeerd. Als het onwelgevallige taal. Uh, nou, dan zou je van een land afhangen. maar ik kan me niet voorstellen dat dat heel snel zal gebeuren. Nee, wat ik probeer even me voor te stellen. van wat, uh, wat er kan gebeuren. Nou ja, je hebt in Nederland bijvoorbeeld. vrij recentelijk een hele discussie over. Mijn kampf, het boek van, uh, van Hitler. Uh, dat mag hier niet worden uitgegeven. Stel nou dat je daarover twittert. op een of andere manier. kan er dan iets ontstaan dat dat ook. Uh, verboden wordt? En volgens mij mag je volgens de Nederlandse wet. wel, wel over Mijn kampf twitteren. Uh, tenzij iemand de inhoud van het hele boek op Twitter wil zetten, en misschien dat het dan ook denkbaar is dat het wordt, wordt geblokkeerd. Maar ik denk dat het in Nederland vooral neer zal komen op uh, echt heel overduidelijk oproepen tot geweld. Uh, dat, dat soort zaken. Ja, goed, maar die zijn nu natuurlijk ook al, uh, al, al strafbaar. Hè? Um, ja. Twitter verwijderde uh, tot op heden helemaal geen berichten. Uh, er werden wel berichten uh, verwijderd door, door Twitter, Dat dan waren ze gewoon verdwenen. Het grote verschil is dat je uh, nu voortaan, uh, als het meer wordt verwijderd in jouw land... krijg je een grijs blok te zien met de tekst dat een tweet is geblokkeerd. En gebeurt dat uh, dan met, meteen? Dus ik tik iets in, dan red ik het, het. Ik druk dan altijd op de knopje cent. Uh, wordt het dan meteen verwijderd of staat het er nog een paar seconden op? Nou, hoe, hoe dat in de praktijk uit zou pakken, dat is nog een beetje onduidelijk. Ik denk niet dat het zo snel zou gaan, want uh, als iemand iets tweet... Uh, en uh, uh, uh, een instantie uh, wil die verwijderd hebben... dan moeten ze contact nemen met Twitter en Twitter die zien verwijderen. Dus zo'n aard zal niet lopen. Nee, dus het is, het is nog wel een beetje een ontslachtige uh, procedure, zal ik maar zeggen. En het loopt in de gaten en het loopt dan ook in het buitenland in de gaten. Ja, absoluut. Het is dus maar de vraag hoe het in de praktijk uit uh, zou pakken. Ja. Is het gunstig voor uh, Twitter, in ieder geval voor hun imago? Hun imago weet ik niet. Uh, ze krijgen nu heel veel uh, negatieve uh, uh, berichten erover. Uh, het is denk ik wel gunstig voor ze in de zin dat het uh, de mogelijkheid geeft om in veel meer landen actief te worden of om, of om makkelijker in bepaalde landen actief te worden. Ja, um, ik zeg, uh, hoe zeg je dat ook weer? Plop, hè? Op Twitter, dan hou je ermee op. Plop, met toren, ik of niet? Ik heb het hoornvlied. <laughs> Dankjewel. Ja, dag. Oké, okay, dag. Straks gaan we het hebben over het waterpolo. De mannen deden het vandaag niet goed op weg naar de Olympische Spelen. Jolanda van der Velde bij de ANWB heeft nog wat aanrijdingjes. Ja, het is weer misgegaan op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Rewek en Zevenhuizen 5 kilometer. Bij Gouda zijn twee rijstroken dicht. Gaat gelukkig weer beter op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knopen de Ridderkerk en de nog 7 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt ook voor de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat tussen Ulvenhout en Gilsen nog 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Oh, oh, Gerstel. Mooie stad achter de. Op 5 maart start de Vlaamse versie van O.O. Gerso. Drie weken lang zullen acht Vlaamse Limburgers in Gersonisos... op het Griekse eiland Creta het beruchte nachtleven onveilig maken. Vettiger en prettiger, zoals we dat in Vlaanderen zeggen... met een iets ander accent. Een voorsmaakje van de Vlaamse vijfbeesten. De hoofdstad van Griekenland. Creta. Ja. Oh, Roma. Ja. Oh. weet ik van Griekenland... Veel Grieken. <laughs> Griekenland, ja, dat het een mooi landschap is uh, van, de, van de Romeinen en al. Dus dat uh, spreekt, me op zich wel aan, geschiedenis en al. Kapotgesmijde borden. Uh, mannen met snorren. En uh, anale seks. Echt? Ja, ze zeggen toch op zich Grieks en dat is toch anale seks. Jij okay, goed? Hey! Wie we hier hebben? De Nederlandse kandidaten maakten al kennis met de Belgen. Wat vonden zij van de Belgische kandidaten? Ik zich zijn er volgens mij wel lachen gasten. Het is gewoon gewoon onderzoek, typisch. Wacht, dat joh. Ik ben echt van die mooie boys allemaal. Ja, geen lelijke meisjes, zeker niet. Of die Vlaamse versie even losbandig wordt als de Nederlandse, dat is allemaal nog af te wachten. En of King Abusex, Beest en Prins de gedroomde vervangers zullen zijn voor Sniper, Barbie en Sterretje. En niet te vergeten Matsumatsu. We kunnen het over een maand allemaal bewonderen op de televisie in België. Ik weet eigenlijk niet eens of het in Nederland ook wordt uitgezonden. Als het een succes is, vast en zeker. We gaan het hebben over het waterpolo. Het Nederlands waterpolo-team bij de mannen verloor vanmiddag van Spanje. Bij het Europese kampioenschap gebeurde dat in ons eigen land, in Eindhoven. plaatsing voor de Olympische Spelen raakt daardoor verder uit het zicht. Hier in de studio is Erik van Dijk. Erik, um, je hebt het gezien, heb je het gevoel gehad... dat er überhaupt wat mogelijk was geweest voor Nederland? Nee, Nederland was, was duidelijk uh, een maatje te klein voor Spanje. De Spanjaarden waren in twee parten al zo ver weg... dat het eigenlijk nooit echt meer een wedstrijd werd... En uh, ja, je zag gewoon dat die Spanjaarden oud-wereldkampioenen... dat zijn al altijd de top van Europa. En Nederland vecht zich op dit moment terug... He, met een speciaal programma om, uh, om, om fulltime te trainen... om weer op niveau terug te keren um, waar ze vroeger waren. Ja, want ik hoorde dat die waterpolers eigenlijk... van ochtends vroeg tot avonds lagen in het zwembad liggen. Ja, dat klopt. Dat is de, de methode die de vrouwen hebben gevolgd. En dat heeft geleid tot uh, olympisch goud. En uh, nou ja, waarom niet kopiëren voor de mannen? Alleen de weg daar naar de Olympische Spelen is een stuk lastiger. En sinds vandaag, in ieder geval voor Londen, 2012, uh, uitzicht voorbij. Ja, want er is wel talent genoeg. Er is talent genoeg, jazeker. Alleen het verschil is dat uh, in Kroatië en Servië en Italië... waar de kinderen vanaf... Uh ja, van, vanaf uh, tien jaar uh, al uh, dagenlang uh, twee keer per dag trainen. En ja, dat zijn allemaal bomen van kerels... en die hebben zoveel meer trainingsuren dan de Nederlanders. Die spelen ook op hoog niveau competitie tegen elkaar... en voor het Nederland is dat gewoon een stuk lastiger. Ja. Nou uh, is er nog één wedstrijd, geloof ik, uh, te spelen tegen Kroatië. Nou, dat noemde jij net al als een land waar uh, bomen van kerels uh, wonen en, en, en zwemmen. Ja, en, er is, is theoretisch hoop. Nee, er, er is dus geen hoop meer. er is nee, helemaal Nederland is geen hoop meer? Vandaag, oh nee, dus ik, ik dacht ja. nog even dat we nog een klein we, nou, strootje hadden. Maar. Nou kijk, het was zo dat, dat Nederland uh, continu uh, zicht hield op de negende plaats. Maar het is een vrij ingewikkelde constructie die je kan proberen uit te leggen. <laughs> uh, Nederland, uh, het lukt gewoon niet. Nou ja, het lukt gewoon niet. Kijk, er, zouden, er zijn vier landen voor Europa die aan dit EK meedoen al gekwalificeerd voor de Spelen. Dus die hoeven geen meer te met Spelen. Dan zouden de beste vijf landen van Europa op dit EK, min die uh, vier die al gaan die zouden de, uh, dan naar dat OKT gaan. Nou, en, als daar, uh, uh, en dat zou Nederland dus kunnen zijn als ze negende zouden worden. Alleen Kroatië, uh, regerend Europees kampioen... Uh, een van die landen die al gekwalificeerd uh, is... die zit niet bij de beste acht... Ja, en dan uh, is dus niet de negende plek voldoende, maar uh, plek plaats acht. Dus is van, nou, vandaag is dat verhaal gewoon voorbij. Goed, het is uh, over en uit. Ja, dat is, is wel rekenen, hè? Het is jammer. Ja, het is rekenen. <laughs> Ik dacht dat je sportverhaal kwam houden. Nee, dankjewel hoor, Erik. Het was helder. Erik van Dijk uh, was dat. We gaan het nog even hebben over Karzai. Die is uh, in Frankrijk en hij heeft net zijn Franse collega Sarkozy gesproken... en vervolgens ook de pers te woord gestaan. Ze deden dat na een onderling gesprek in Parijs. De relatie tussen Frankrijk en Afghanistan raakte vorige week sterk vertroebeld nadat een Afghaanse militair vier Fransen doodschoot. Naar aanleiding van dit drama dreigde Sarkozy vervolgens... met een vervroegde terugtrekking van Franse militairen uit Afghanistan. In Parijs is Ron Linker. Ron, en uh, Sarkozy zet zijn plannen door of um, heeft hij een andere mening? Uh, Sarkozy heeft gezegd dat de Franse militairen... niet nog dit jaar teruggetrokken zullen worden. Dus dat zou echt versneld zijn. Hij heeft gezegd, we blijven tot eind 2013... Voor de Franse. de de, dès de van het 2013. Dus eind van 2013, dan komen de Franse troepen terug naar huis. De Franse regering heeft al eerder gezegd van dat het ook wel onverantwoord zou zijn om die manschappen nu al terug te trekken. De missie in Afghanistan is simpelweg niet afgerond en dus blijft Frankrijk. Ja, maar vorige week was het verhaal: we zullen consequenties verbinden aan de dood van die militairen. Mm -hmm. Ja, dat hebben ze ook wel gedaan. Sarkozy heeft gezegd dat de bedreiging van infiltranten, zoals dat incident dat bloedbad zich vorige week voordeed, die hebben we lange tijd onderschat. Dat Afghanen binnen hun eigen leger, leger radicaliseren en dan een schietpartij, een bloedbad aanrichten. De provincie waar het vorige week gebeurde, dat is de provincie Kapisa, daar worden wel consequenties aan verbonden. Want daar zegt Sarkozy, worden de bevoegdheden al heel snel overgedragen aan de Afghanen. Le président Karzai et je l'en remercie nous a assuré que la province de Kapisa, où se trouve le contingent français, passerait sous responsabilité afghane à partir du mois de mars prochain. Maart dus wordt dat al overgedragen, het commando overgedragen aan de Afghanen. Dat is één maand voor de presidentsverkiezingen hier in Frankrijk. En over die verkiezingen gesproken, uh, de man die nu in de peilingen op kop ligt... dat is François Hollande, die denkt er heel anders over. die heeft nog eens een keer herhaald... Uh, als ik de verkiezingen win, dan vertrekken de Fransen nog dit jaar uit Afghanistan. Maar goed... Zover is het natuurlijk al niet. Nee, nou, Karzai is nu op bezoek bij de huidige uh, president van Frankrijk. Ja. Hij was trouwens ook op bezoek in Rome bij de Italiaanse uh, premier. Hij gaat morgen gaat hij verder naar Londen, naar uh, de Britse premier uh, Cameron. Uh, het lijkt wel alsof hij er een bedoeling mee heeft. Waarom reist hij zo rond door Europa? Nou, zoals het hier werd uitgelegd door de Afghaanse delegatie in Parijs... 2014 is het jaar waar de internationale troepenmacht iets af gaat zeggen... we stoppen ermee, dan is die missie beëindigd. En Karzai wil simpelweg voorkomen dat zijn land in een groot gat valt. Europa had al toegezegd dat het met name financiële... maar ook humanitaire hulp wilde toezeggen. Maar die toezeggingen moeten natuurlijk wel op papier gezet worden. En daarom is Karzai hier in Frankrijk en bij al die andere landen in Europa... om de handtekeningen te krijgen dat het ook echt gaat gebeuren. Dankjewel. Ron Linker. We gaan voor het laatste nieuws over de uitspraak naar de rechtbank. De uitspraak heb ik het dan over, over de vastgoedfraudezaak. Ilan Sluis is er al de hele dag. Ilan, ik sprak je nou ruim een uur geleden. Toen was de rechter bezig met het voorlezen van het vonnis. Heeft hij al ondertussen een uitspraak gedaan? Weten we wel wat de straf is? Ja, zeker. Hoofdverdachte Jan van Vlijmen heeft een onvoorwaardelijke straf gekregen... van vier jaar cel. Uh, en dat heeft u dus gekregen voor uh, uh, de wezenverklaarde leidinggeven aan twee criminele organisaties. Verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschriften, witwassen, omkoping. Uh, en dus niet voor uh, oplichting en verduistering van gelden van virus Pensioenfonds. Daarvoor is hij vrijgesproken. Ja, vier jaar heeft hij gekregen en de eis was geloof ik zeven jaar. De eis was uh, zeven jaar. Hij heeft iets uh, wat uh, strafvermindering gekregen omdat hij uh, al voordat uh, de strafzaak begonnen was schikkingen heeft getroffen schadeloos te stellen. Hij heeft ook als enige in de rechtbank uh, zijn verhaal verteld. Heeft zichzelf niet gespaard, zegt de rechter. Um, en heeft uitleg gegeven en zonder alle schuld af te schuiven. En dat is hem dus uh, in uh, dank genomen. Daardoor heeft hij iets minder straf gekregen dan geëist. Want hij heeft in, het, uh, in, in, in de rechtszaal echt heel eerlijk verteld... Van dat hij het allemaal had gedaan... omdat hij eigenlijk stingeld rijk wilde worden. Ja, dat klopt. En uh, hij, heeft, uh, hij heeft ook verteld dat hij, uh, dat hij dacht dat wat hij deed, dat hij, dat, dat, dat mocht. Dat hij er afspraak over had met zijn werkgever en dat het eigenlijk uh, zoals hij handelde heel gewoon was om uh, zo zaken te doen in de, in de vastgoedwereld. Ja, uh, dat is het uh, zelfgedeelte. Krijgt hij ook nog verder boetes of iets dergelijks? Nou, hij heeft al voor, voor tientallen miljoenen schikkingen getroffen, dus uh, dat, uh, dat kun je wel eens moeten zien, zeg maar. Dus uh, het is echt vier jaar en dat is het. Ja, dat is de hoofdverdachte. Um, is de rechtbank, kom, komen die nog toe aan, aan, aan de rest of moeten we daar nog een tijdje op wachten? Nee hoor, we hebben, we hebben alles. Uh, de straffen oh. variëren een van uh, een werkstraf van, van 40 uur tot, uh, tot gevangenisstraffen van uh, drie tot vier jaar. Uh, op daarbij zijn twee uh, pensioenfondsdirecteuren uh, van Filip's Pensioenfonds. Ook zij hebben celstraffen uh, gekregen van uh, uh, respectievelijk 4 en 1 jaar. Goed, uh, het is uh, uh, ontzettend vers, dus uh, reacties erop heb je nog niet. Je weet nog niet of mensen in een hoger beroep gaan of dat ze dat overwegen. Nee, nee, dat moeten we allemaal nog horen. Goed, ik zou zeggen, ga jij dat eens even registreren. Dan horen we dat later vandaag hier op deze zender, hier op Radio 1. Uh, nou, dat is een reden om te blijven luisteren. Maar er is misschien nog een reden om uh, te blijven luisteren. Want zo komt uh, Joost Eertmans. Joost, door wie wil jij eigenlijk betaald? Door WNL. Door WNL. <laughs> door WNL. Ja, dat in mijn dat geef jij gewoon prijs. Nou, dat niet in mijn contract staat, uh, misschien helaas... maar dat ik niks mag zeggen over de garage die ik uh, die krijg. Oh, dat, dat staat er bij jou. Dat is jou ook wel weer nu. makkelijk. Ja, ja, ja, nee, precies. Dus, uh, maar het is wel bekend wie, de, wie, de, wie de, gever, de de gever is. Precies. Dat zijn de, de bazen van, de, van WNL. Mm. Uh, maar je hebt een mooi bruggetje geslagen... want de discussie over de openbaarheid van politieke giften en donaties... ja, die dendert maar door. PVV is fel tegen, zoals bekend. CDA wilde ze gaan helpen, maar de PVV weigert die uitgestoken hand ten ene malen. Die wilde absoluut geen openbaarheid geven. En ik vind dat de heads die nu momenteel gevoerd wordt, Bert... door op zijn minst schijnheilige partijen... die drijft mij in de handen van de argumenten van de PVV, moet je zeggen. Openheid, daar kennen mensen mij over, daar hou ik van. Maar het wordt nu echt voornamelijk een, een middel om de PVV uit te schakelen. En eh, ik vind dat de mensen daarmee over kunnen gaan bellen. Eh, openbaar maken van de giften is PVV-pesten. 0800 -1121. Ik heb Hero Brinkman straks aan de lijn en Ger Koopmans... de indiener van dat amendement. Hij komt van het CDA. En er zijn al heel veel... Veel tweets, meer dan ik ooit gezien heb eigenlijk voor een uitzending. Dus het splijt ook de twitteraars veel voor, veel tegen. U kunt meedoen met twitteren, hashtag WNL gebruiken, hashtag Eerdmans. U kunt ook gaan bellen, de lijnen staan open vanavond spits. 0800 1121, openbaar maken van politieke giften. Dat is PVV-pesten. Doet u mee, mooi zo. Dan zien en spreken wij elkaar zo direct na het NOS-journaal van half zeven. Tot straks. Liever je schilderij hangt. Oh.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 In de klimopzaak over vastgoedfraude is hoofdverdachte Jan van Vleijmen veroordeeld tot vier jaar cel. Tegen hem was zeven jaar geëist. Van Vleijmen is veroordeeld voor valsheid in geschriften, witwassen, omkoping, wapenbezit en het leidinggeven aan twee criminele organisaties. Vrijgesproken werd hij van oplichting en verduistering van geld van het Philips Pensioenfonds. Franse militairen hervatten morgen hun trainingsmissie in Afghanistan. President Sarkozy legde vorige week alle Franse acties in Afghanistan stil... nadat een Afghaanse recruit vier Franse militairen had doodgeschoten. De Franse gevechtstroepen zullen Afghanistan eind volgend jaar verlaten. Het noorden van Italië is voor de tweede keer deze week getroffen door een lichte aardschok. Die had een kracht van 5,4 op de schaal van Richter. De schok werd gevoeld in Milaan, Genua, Florence en andere steden. Er zijn geen gewonden en er is geen schade aangericht. Het college Bescherming Persoonsgegevens is bezorgd over het nieuwe privacybeleid van Google. Die zoekmachine maakt binnenkort een profiel van allerlei gegevens van een internetter. Bijvoorbeeld over het gebruik van Gmail, YouTube en Google zelf. Zo kan veel gerichter worden geadverteerd, zegt het bedrijf. Maar het is onduidelijk wat Google precies met de enorme voorraad gegevens gaat doen. Bovendien kunnen gebruikers niet weigeren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. het Diemstra. Over het zuiden van het land trekken nog een paar buien. Maar die buien nemen de komende uren af. En vanavond en vannacht is het dan droog. Er zijn opklaringen en er kunnen ook mistbanken ontstaan. En verder koelt het af naar plus 2 tot min 1. En op lokale wegen in het binnenland kan het glad worden.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 Zondag is het wintersweer met wolkenvelden en zonnige periode. Het wordt maar iets boven nul. En daarna begint een onvervalste vorstperiode... die de hele volgende week zal aanhouden. In de nachten lichte tot matige vorst. En later in de week is er ook kans op strenge vorst. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 40 kilometer file. Ik noem de bijzonderheden... Een aanreding op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Bodegaaf en het Gouden Aquaduct staat 6 kilometer. Tussen Gouden en het Aquaduct zijn twee rijstroken dicht. Ook een aanreding op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen knopend Ippenburg en Delft-Zuid 5 kilometer. Bij Delft-Zuid is de linker rijstrook dicht. Er was een aanreding op de A58 van Breda naar Tilburg... tussen knopend Gouden en Gilsen nog 9 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Openbaar maken van giften is PVV-pesten. Goedenavond, dit is Avondspits, het opinieprogramma van WNL. En tot 7 uur kunt u kiezen aan welke kant u staat. Bel WNL. 0800 1121. Politieke partijen moeten voortaan de namen van hun donateurs bekendmaken... zodat zodra zij de partij meer dan 4.500 euro schenken. De PVV is als enige partij fel tegen... want de partij vreest voor het opdrogen van hun inkomsten. Als enige partij drinkt de PVV niet uit de subsidiekraan. Waar andere partijen als de SP en VVD bijvoorbeeld miljoenen partijsubsidie opslurpen... moet de PVV met de pet rond. Dineetjes, lezingen en gulle gaven van Henk en Ingrid... en bedrijven spekken hun kas. Openbaarheid van deze donateurs betekent openlijke affichering met de PVV... en dus weglopende klanten, plus een aanzienlijk veiligheidsrisico. Waarom moeten don donaties eigenlijk transparant zijn? Omdat er wordt gevreesd voor cliëntelisme en belangenverstrengeling. Oké, okay, dus als het CDA twee ton krijgt van de stichting Natuurvrienden... mag ze dan nooit meer stemmen voor de natuur? Wat een flauwe kul. Elk nieuw Kamerlid legt de eet of de belofte af. Ik zweer, verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of later rechtstreeks nog middelijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En wie zich daar niet aan houdt, moet de Kamer uit. Hier is dan ook helemaal geen wet voor nodig. Vreemd overigens dat de vorige discussie over openbaarheid van partijgiften... precies plaatsvond toen net die andere nieuwkomer, de LPF... zonder recht op subsidie rond moest komen van giften en schenkingen. Kortom, er wordt een vals spel gespeeld. Openbaar maken van giften is PVV-pesten. Bel WNL 0800 1121. En een hele goede avond. Welkom bij Avondspits. De discussie. Die brandt los. Al op Twitter kunt u het volgen. Hashtag WNL, dan ziet u wat er los gaat. En dat kan ook via de telefoon 0800 1121. Straks. Hero Bringman. Die legt uit wat hen precies drijft bij de PV. Om zich zo op te stellen tegen die openbaarmaking, die wet die in de maak is. En ook daarna Gerkoopmans Koopmans van het CDA. Die vertelt waarom ze toch de PV geen handje gaan helpen. Eh, Ineke Vergent die trekt ook even de GroenLinks blik open. Die zegt: Eerdmans, kom nou toch, dat kun je niet menen. Wie niets te verbergen heeft, is voor de volledige openbaarheid. Is dat pesten? Uh, daar komt Richard Heringa overheen. Maar die zegt, beste Ineke, wat heb jij zo al te verbergen? In de politiek leg je toch nooit al je kaarten op tafel. Luc Denenkamp, uh, die twittert. Ik ben ook benieuwd naar de giften van GroenLinks aan actiegroepen. Wordt dat ook openbaar? En Gerold is er niet mee eens. Hij zegt, uh, PVV is pro-transparantie, maar niet als het eigen partij gaat. Dat vindt hij hypocriet. En uh, Gerold, die zegt uh, ook niet mee eens. Uh, dat ze, heb ik net gezegd. Paso Dobbelen, die zegt, inderdaad, is er alleen maar om wilders onderuit te halen. Nou, het gaat maar door op Twitter. Het is ongelooflijk. Wat vindt u? Openbaar maken van giften is PVV-pesten. Dat is mijn mening hier vanavond. En ik ben zeer, zeer benieuwd wat u daarvan zegt. Kijken we eens even naar de eerste beller. William Ellings uit Schiedam. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ik vind het uh, niet uh, de PVV-pesten. Ik vind het heel uh, normaal de, dat dat soort dingen openbaar uh, worden. Ja. En uh, als de PVV uh, gewoon een partij is die, die staat voor zijn zaak... dan zijn ze nergens bang voor. Ook niet voor degene die, uh, die zich afficheren uh, met de PVV. Maar nou denk ik dat ze bewust kiezen voor geen leden. En ik weet wel waarom, want dat levert heel veel keel op. Dat hebben we bij de LPF gezien. Dus Wilders probeert de zaak te de Nee, dat de levert democratie ja. op. Leden leven democratie hoor. Ze zijn bang voor democratie in hun eigen partij. Wat, wat is uw definitie heel, van democratie heel, heel dan? Wat, vindt u de, wat is uw definitie van democratie? Dat, dat een dat aantal partijleden... partijleden dat, dat partijleden over, over, over partijprogramma en over partijleden kunnen stemmen. En volgens mij democratie over, dat de kiezer... over het programma van ja? de partij kunnen stemmen. En ik vind het gewoon heel zwak van de PVV. Maar, nou goed, partijdemocratie bedoelt u En dus? ik vind gewoon dat de PVV geschikt moet, zichzelf geschikt moet maken... dat ze ook gesubsidieerd worden... en niet afhankelijk zijn van bedrijfsgiften en weet ik veel wat. Maar goed, ze, kiezen, een heel mooi maar ze zijn de democratische partij die kiest om er geen leden te hebben. Dat is toch een goede keuze. Nee, ze zijn, ze zijn een partij... Die democratisch zijn gekozen. Maar ze zijn geen democratische partij. Dus ja, dat het is een dictatoriale partij. Het is een dictatoriale partij oh. die democratisch is gekozen. Dat kun je zeggen. Ze nee, dat, zijn, ze zijn, nou, dat, dat is zeker uw mening. Maar goed, dan nog. Ze lopen, ze lopen met hun democratisch gekozen partij alle subsidie mis. die anderen wel opeten. Dankjewel, Willem Ellens, die het er dus duidelijk niet mee eens is. Ik zeg openbaar maken van de giften, is pvv pesten. Uh, René Isselman die zegt, PVV is van mening dat alles in de achterkamertjes gebeurt. Kunnen ze nu het goede voorbeeld geven? Dat lukt alleen met wet. Het is, lijkt wel verdacht Hunze, die zegt... deze stelling is mooi te koppelen aan de wet op de gezichtsbedekking. Als je niks te verbergen hebt, hoef je niet te vrezen. Ja, Behalve voor het geval dat de mensen niet meer gaan geven, uh, Hunze... Als, hen, uh, als ze worden geafficheerd met de PVV. Kijk, dan gaat de transparantie gewoon een direct gevaar opleveren. En daar wil ik uw mening over. Ricardo uit Rotterdam, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik ben het helaas niet met je eens. Uh, uh, Joost. Joost dat is ja. u, uh, oh sorry, Joost Eerstman, toch? Ja. Nee, nee, dat klopt. Uh, ja. Ja, nee, uh, het, het mag duidelijk zijn dat deze wetgeving, die was al voor de geboorte al van de PVV, al aanmaakt. Uh, die, die waren ja. ze al voordat de PVV bestond. Was het al een beetje, waren ze ermee bezig? Toen en, wij, ja, ja dat klopt. Toen de LPF kwam, was, was het de eerste beginner. beginner. Vindt u het niet toevallig dat het nu net op tijd de prak weer wordt opgewarmd? Nee, nee, nee. nee. Want ik bedoel, uh, je weet hoe het werkt met wetgeving. Hè? Je begint uh, ergens en uh, uh, vijf jaar later heb je eindelijk wetgeving. Je weet wel, hè? Nou, Joost, dat weet je hoe het werkt, toch? Ja, nou, dat, dat kan zijn dat dat een beetje is achtergehouden... in de tijd dat het allemaal nee. niet zo nodig was... maar dat men het nu nee. met voorrang behandelt. Nee, ik denk het niet. En Ik zou zeggen van, uh, voor tra transparantie... als ik nu een partij ga oprichten, Joost... en ik krijg van alle criminele organisaties krijg ik geld binnen... om wat voor elkaar te krijgen in Nederland voor de criminelen... Dan is dat een hele slechte zaak. En ik, ik mag dan niet transparant zijn. Dus ik hou alles maar. Ik, ja, alle, alle criminelen welkom bij mij, zou ik zeggen. Maar en ik zou, zeggen, en ik, zou, ik zou graag willen dat de PVV eens een keer ophoudt met het slachtoffertje spelen. Maar is dit dan niet voor de bühne, meneer Ricardo? Dat je zegt van de criminelen, Ja, dat kan altijd gebeuren. Er kan geld onder de tafel gaan. Hoe krijgen we daar ooit zicht op? Ja, ja, nou zeker. Want door transparantie. Nou zeg je het helemaal goed, Joost. Nee, door... ik zeg het precies zoals het is. Als je het illegaal met elkaar doet, dan kun je er helemaal niks meer van zien. He? Als het echt nee, crimineel maar... geld is, dan ben je gewoon strafbaar. Dan moet je naar de gevangenis. Ja, maar in onze democratie, Joost, uh, hebben wij uh, waarden. En dat zijn openheid, uh, transparantie. Hmm. En, en, en ik weet natuurlijk dat de. Uh, PVV zelf geen stru uh, democratische structuren kent. Het is alleen maar een leider die dan een soort beweging uh, helpt. Maar democratie is zelf binnen hun eigen partij, je uh, uh, hebben ze genezen. Ja. Dus ik kan wel begrijpen dat je tegen allerlei dingen die, die democratische waarden tegen bent, maar je moet het niet gaan omdraaien, dat alsof de democratie tegen jou is. Nou, je weet het mooi te draaien vind ik Ricardo. Dankjewel. U kunt ook bellen 0811 21 openbaar maken van de giften is PVV-pester. Gerrit en Hartog zegt uh, Eerdmans laat die PV stoppen met huilie huilie. Gewoon openheid van zaken geven. Robin uh, zegt PV is slechte verliezers. Matthijs Vos onzin de PV schermt toch zelf met politieke en bestuurlijke transparantie. En uh, dan ga ik nu naar Hero Brinkman, want Hero is aan de lijn. Uh, Hero Brinkman, PVV, Tweede Kamerlid. Goedenavond, Hero. Dag, Joost. Nou, ik moet je, het regent uh, mensen die het niet met me eens zijn, uh, niet met jou eens zijn. Dus, uh, dus je moet even flink van leer trekken met wat vuurwerk om de, de bellers uh, aan je kant te krijgen. Uh, kijk, het gaat niet om de openheid in de partij. Als er één een voorstander is van democratie en openheid in de uh, PVV, dan ben ik het wel. Ik heb ervoor gestreden. Ik heb er mijn nek voor uitgestoken. Ik heb er alles voor gedaan. Ik heb het helaas niet gewonnen. Maar ik ga ermee door. En dat beloof ik aan ieder uh, die wil hebben dat ook, uh, ook de, uh, de PVV, wat dat betreft, uh, opener wordt. Maar vertel maar nog één keer: hier, ja, ja, maar waar ja? het hier om Schuif. gaat, Joost. En dat herken jij als geen andere, als oude uh, LPF zeg ik dan ook maar gewoon uh, oneerbiedig. Uh, nou, dat, ja. dat is geen scheldwoord, Nee, nee, nee hoor, niet oneerbiedig, mij. maar nee, zeker <laughs> niet, absoluut niet, maar omdat jij nu in een andere positie zit. Nee, tuurlijk. Zit. Maar, maar, maar, maar, maar jij weet als geen ander ja. hoe het is ja. om als een nieuwe partij in te breken in, het, uh, in, het bestaande, uh, uh, in de bestaande uh, uh, partijen systeem, ja. en uiteindelijk... Um, uh, uh, betekent dat dat uh, wij, wij worden geconfronteerd met leden... die op kieslijsten staan, die geen baan meer krijgen... Die, uh, die zelfs ontslagen worden, die geen opdrachten meer krijgen... die zelfs aan hun lijve ondervinden wat het is... om als PVV ergens in een gremium of in de staten van, uh, van Friesland... Uh, of uh, in de staten van, van, van Limburg uh, om daar gekozen te zijn. Die mensen worden aangevallen. Die, die, die merken dat aan den lijve. Jij zegt ook, Hero. Wij ook op, wij op ja. met z'n allen. Ja, en precies. Het ik wil bij... niet hebben, en ik wil niet hebben... Dat Henk en Ingrid, die eens een keer uh, een ton hebben gewonnen bij de Staatsloterij. En denken, ik geef 5000 euro aan onze grootste held, namelijk Geert Wilders. Dat die vervolgens datzelfde overkomt, daar, daar, daar, daar, daar wil ik daar voor, pas je voor voor En daar strijd ik voor. Ja, dat is helder, hero. Nou is het zo dat inderdaad jullie geen enkele subsidie krijgen op basis van de partij, omdat je geen partij hebt. Uh, nee. Jij bent wel bezig met zo'n partij, alleen dan aan de jongere zijde. Ja. Maar ik kan je beloven, op het moment dat wij een politieke partij hebben en volgens de regels meer dan duizend leden hebben, zullen wij evengoed geen gebruik maken van die subsidie. Want wij zijn namelijk principieel tegen een overheid, tegen een staat, zeg ik met nadruk, tegen een, ik zou het bijna zeggen in dit geval een communistische staat, die invloed wil uitoefenen op politieke partijen. Daar zijn we een op tegen. Ge, uh, wij vinden dat politieke partijen geheel onafhankelijk van staten moeten fungeren en geheel onafhankelijk van staten moeten functioneren. Ja. Nou, ik denk, Hero, ik, ik overtuigd maar ik, ik, vind het, ik ben precies van dezelfde lijn dat ik denk je wordt kapot gemaakt in feite als dit doorgaat. Want je Absoluut. krijgt op een gegeven moment geen geld meer. Mensen gaan zich gewoon niet willen openbaar dat om te zeggen ik. Ik, ik geef geld aan de PV. Maar hoe ver gaat dit zo meteen? Als dit doorzet, dan gaan jullie de wet, de omzeilen heb je eigenlijk al gezegd. Maar ja. is dit niet... Hoe is dit Wat vind je van je coalitiegenoten dat ze jullie zo ja, in zo'n ja, moeilijk kijk, pakket duwen? Maar, Joost, laten we heel eerlijk zijn. Uh, zowel het CDA als de VVD die laten ons vallen als een baksteen. Ze hebben allebei een amendement ingediend. Uh, ze hebben allebei een vraagtekens gezet bij, uh, bij, uh, bij de wet. De een die zegt, luister, we moeten het aan de partijen overlaten. Amendement nummer 21 van, uh, van, uh, van Gerrit Komhoos. ja. We, we, zo moet, we moeten het aan de partijen overlaten. Nou, dat amendement heb ik het beste amendement van de laatste 100 jaar genoemd. Ja. Heb ik om heb ik gezegd dat moeten we inderdaad gaan doen. Ja. Laten we dat doen. En ik kan u vertellen dat op het moment dat dit amendement doorgaat, wij onze verantwoordelijkheid zullen nemen en zullen. We ja, waarom is dat amendement dan ingetrokken? Voor de Bescherming ja. van de identiteit van Henk en Ingrid. En we zullen ons daar niet aan houden. We zullen het niet openbaar gaan maken. Vervolgens heeft Koolmans dat amendement ingetrokken. Waarom? Hij zegt, hij, hij zegt dat jullie geen. Ik kan hem, kan hem letterlijk voorlezen. Omdat de PVV mijn amendement als legitimatie gebruikt om giften geheim te houden, heb ik het ingetrokken. Verantwoordelijkheid moet je aan kunnen. Ja, dat is een onzin. De, de, de, dat amendement van Koolmans lult echt uit zijn nek met alle respect. Dat amendement van Koolman zegt... ik wil het aan de verantwoordelijkheid van de politieke partijen zelf overlaten. Dat zegt dat amendement gewoon letterlijk. En wij hebben, en ik heb aangegeven... dat lijkt me een heel goed idee. En wij nemen onze verantwoordelijkheid... laat het over aan de kiezer. En wij nemen onze verantwoordelijkheid tot ze zegt... wij gaan ja. het niet openbaar maken. En als de kiezer zegt oh, dat vind ik eng, dat vind ik raar, we stemmen daarom niet meer op de PVV, dan is dat aan de kiezer. Maar, de L, maar, de, maar, maar met alle respect, uh, het CDA had kennelijk uh, uh, uh, toch iets nodig om ons nog een beetje te willen te zijn. VVD deed uh, wat dat betreft precies hetzelfde. Ja. Die, zei namelijk, die zei namelijk, ja nee, we moeten toch wel uitzonderingen kunnen maken voor zaken die met veiligheid te maken hebben. Maar dat uh, het idee heeft geen meerderheid bij het CDA. En al helemaal niet bij alle andere links. Dus met andere woorden, ze hebben een, mooie, uh, een mooi opzetje gemaakt met twee amendementen. Waarbij ze richting ons zichzelf uh, vrij konden pleiten. Maar wat allebei geen meerderheid zou kunnen halen. Nou, en uh, met alle respect, We gaat het zo... Ik ben nee, niet om Ik ga, Ik ga daar dus gewoon niet in. heer Obra, zo met, met Koopmans praten. Die bellen we ook even. Er wordt veel getwitterd op, op jou ook. En op wat er aan de hand is. En de stelling van mij. Openbaar maken van giften is PVV-pesten. U kunt bellen 081121. Ruud Grondel zegt PVV-Zeur niet. Wordt een democratische partij. En je krijgt subsidie. Anonieme giften. Groot, grote giften zijn gevaar voor corruptie. Jaap Thijssen. Met name de Terschold van 4500 is onzin. Dit is geen macht kopen. Maar voornamelijk particulieren en PVV-pesten Zet zetten grens op 2 ton. Daniel Veldman. Het is geen. PVV-pesten. Hoezo ze openbaar steunen, de PVV, de gever, leiden tot opdrogen financiële steun? Dat heb ik uitgelegd. Je mag toch uitkomen voor je voorkeur. Dat doet men dus niet, mevrouw. Menno zegt: als je een partij steunt met geld, steun je ook het gedachtegoed. Daar ben je dan tot trots op? In, naïef vind ik dat dilemma. Het gaat om publieke gelden. De PVV mag, moet zich ook verantwoorden. En dan zegt Ronald nog: wat is er mis met PVV-pesten? De PVV-pest hele bevolkingsgroepen en afzonderlijke personen. Bijvoorbeeld meneer Timmermans. Ja, daar zult we het maar even niet over hebben, heer ook Meneer Timmermans, daar hebben we het genoeg uh, over gehad. Maar. Uh, Vind jij deze... En dat is altijd zo politiek, hè? En dat is politiek, dat is het zeker. Ja. Uh, maar goed, laten we maar gewoon eens even kijken. Meneer Vos, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben het helemaal eens met meneer Brinkman. Want die andere politieke partijen moeten een keer wat doen voor de burger en niet een snot in de neus hebben. Want die ja. andere politieke partijen hebben boter op hun hoofd... en dan willen ze er hiermee afkopen. Oké, okay, u steunt daarin Brinkman. Ja, en ik wil iedereen oproepen, die wel denk een Nederlander is, om te stemmen op de Partij voor de Vrijheid. Ja, dat hoeven we nou niet te doen. Het is geen zetheide de politieke partij. <laughs> al wordt mij dat verweten. Het is niet waar. Lucie Taal, goedenavond. Ja, hoor, goedenavond. Ik steun ook de PVV en ik steun de PVV alleen omdat de, he de hele boel daarna, al die andere partijen, die zijn toch zo hypocriet. Maar mevrouw Taal, even naar de stelling. Het gaat niet om, uh, waar we op stemmen, openbaar maken van die giften. Dat is PVV-pesten, zeg ik. Ja, dat zal dan best dat zal best. Laten we het op houden. Maar dan sta ik achter de PVV, Want ik vind de rest van die partijen mm. ook zo ivoek. Nee, duidelijk dank u wel, vertaal. Uh, we gaan kijken naar de, de tweets. Komen binnen Sherman, Gaat het hier nog om Henk en Ingrid... of om de bedragen met zes nulletjes die vanuit Israël komen? Uh, Martin Lentink, de PVV, heeft weinig vertrouwen in eigen respectabiliteit. Uh, eigen keuzes dan ook consequenties trekken. Guido Welter zegt... flauwekul argument Henk en Ingrid hebben hun geld hard nodig... en geen 4.000 euro over voor een gift. Uh, hero... Uh, wat, ben je er nog hier op Ringman? Ja, tuurlijk, ja zeker. Nou, uh, wat in mij zo opvalt is dat er allerlei banden bestaan tussen partijen. Dat hoeven we maar de boerenlobby te noemen bij het CDA bijvoorbeeld. En daar ja. horen we dan nooit <kwijnt> iets van. Daar hoor ik nooit iets van in de openbaarheid. Nee. En... Kijk, waar, waar, ik, waar ik altijd was van bij Joost, dat is achterkamertje politiek. Maar ik zal je toch een klein, uh, klein uh, doekje oplichten. Om te beginnen, ik heb aangegeven dat ik bereid ben om over na te denken... en om ook voor te stellen binnen de fractie... dat wij openbaarheid geven giften vanaf bedrijven. Ik, ik kan me namelijk voorstellen dat mensen uh, um, uh, een beetje raar aankijken... tegen een, een, een bedrijf die in één keer twee ton aan een politieke partij geeft. Of één ton, wat bij de vorige verkiezingen gebeurd is met CDA. Juist de initiatiefnemer van dit... Van, dit, van, de, van deze wet... om deze wet nu te behandelen... die heeft bij de vorige verkiezingen... een ton gekregen van een bedrijf... en ze weigeren die naam te noemen. Of een symboolpolitiek. Goed, maar dat wil men nu... Ik ben, ik ben, ik ja. ben, bereid, ik ben bereid om in te gaan op de mogelijkheid dat wij uh, vanuit bedrijven zeggen... nou, daar, daar willen we openheid in schaffen. Maar die bescherming van Henk en Ingrid, die is me cruciaal. Maar en denk dat bedrijven en... daar wel... Oké, okay, er zou bedrijven wel voor te porren zijn zeggen... Oké, okay, Hero, we laten het even bij, want we gaan zo Ger Koopmans bellen. U belt ook uh, behoorlijk veel als u in als u gesprektoon uh, vindt. Dan zijn we inderdaad met andere mensen aan, aan het praten. Dus bel en blijf bellen. 0811 21. Het openbaar maken van giften is PVV-pesten. Dank, Hero Brinkman. Uh, Frans van Pijnbroek uit Tilburg. Ja. Nou, ik ben het niet met je eens, Joost. Vertel. Want uh, ik denk dat de PVV ontiegelijk veel geld uit het buitenland krijgt. Bijvoorbeeld uit Israël en conservatieve groepen uit Amerika. En daar willen ze natuurlijk niet voor uitkomen dat ze daar geld voor krijgen. Ja, maar hun standpunten en, uh, zijn... Ja, maar goed, wacht even. Als het over Israël gaat, dan zijn de standpunten zonneklaar van Wilders, toch? Wat zou daarvoor voor belangenverstrengeling... Precies, ja. maar ik denk als hij openbaar moet maken waar zijn geld vandaan komt, dan zul je zien dat daar eh, miljoenen vandaan komen. En ik denk dat als de Nederlandse bevolking dat zou weten, dat Wilders zijn geld krijgt uit het buitenland, onder andere uit Israël en conservatieve groepen uit de Verenigde Staten, dat het dan heel ja. snel maar, maar wat maakt dat nou uit toch, in. Maar wat zou dat nou ja, uitmaken ja. in feite? Wat zou dat dan uitmaken in feite? He, want als je het openbaar maakt, wat zou dat uitmaken? Dat zou betekenen dat Wilders een politiek voert... Uh, die niet voor Henk en Ingrid op de eerste plaats is... maar dat hij dus vanuit het buitenland uh, min of meer... Uh, ...beïnvloed wordt om dus in Nederland maar Frans. Uh, de zaak een beetje op zijn kop te zetten. Maar waarom is hij daar heel open over? Want hij gaat juist naar die conservatieve groepen toe... ...en hij bezoekt nee, ze en als houdt... Nee, als hij daar zo, als hij daar zo voor open is, waarom is hij dan zo bang uh, om die giften openbaar te maken? Kijk, of het nou 4500 moet zijn of 10.000, tiendu dat, uh, dat is mij om het even. Ja. Maar ik weet zeker dat de werkelijke reden is dat hij niet wil dat er zijn uh, gelden die uit het buitenland komen. Dat, dat Oké. Okay. Frans, dankjewel. We gaan naar Ger Koopmans, Tweede Kamerlid voor het CDA... en nu aan de telefoon. Ger Koopmans, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, GERK. U, u lult uit uw nek, zei uh, onze, je collega Herop Brinkman uh, zojuist. Het gaat wel erg lekker in de coalitie uh, momenteel. Uh, hoe beoordeel je dat, nee. dat, dat hij dat zegt? Ja, nou ja, dat zijn woorden waarvan ik denk... dat uh, parlementariërs die beter niet uh, uh, kunnen gebruiken. En uh, belangrijker is dat... Wat hij zei ook niet klopte, want hij zei dat wij een amendement op de, van de VVD met betrekking tot de veiligheid... Ja. Eh, dat wij dat niet zouden steunen. Daar is gisteren helemaal niet over gesproken. Want ik heb juist gisteren in het debat ook gezegd dat ik vind dat een politieke partij... wiens leider 24 uur per dag eh, bewaakt wordt... dat wij dan niet zomaar voorbij kunnen lopen aan het feit dat die zich zorgen maken over... Mm. als mensen die daar geld aan doneren... Dat die dan bekend worden. En ik heb ook aan de minister gevraagd. Geldt trouwens voor andere partijen ook, die hebben dat ook gevraagd. Aan de minister gevraagd om te kijken van of dat eens goed uh, zeg maar onderzocht kan worden. Die op de Rinkman, die roept dat heel sterk. Uh, en dat, dat is zit dus ook wat de in. moeite waard ja. om dat uh, uh, te bekijken. Maar tegelijkertijd, al... ja. openbaar maken van gift is heel belangrijk. Wij uh, geloven er heel sterk in. Maar... Je hoeft de giften niet openbaar te maken, ook op grond van deze wet niet, onder de 4.500 euro. Dus er zijn nog wat Henkjes en nog wat Ingrid's en Johnny's en Anita's... die gewoon geld de, de kunnen blijven, de simpele, die, als ze wat die, graag willen, de Ja, de simpele giften de die kunnen blijven. En toch, zegt, men is erg bang, ook blijkbaar nog voor de hogere giften... dat mensen gaan zeggen, ja maar sorry, ik betaal het niet meer. En dan, dan droogt de pot, de kas van de PVV, die droogt op. Je maakt nieuwe partijen zonder leden kapot. Als je in afgelopen, het afgelopen jaar heb ik nagekeken bij welke partijen er giften zijn binnengekomen meer dan 4.500 euro in alle jaarverslagen en dan blijkt dat geloof ik vier keer te zijn voorgekomen bij alle ja. politieke partijen. Ja, boven de, de PV. De, de, nou, die hebben dat niet bekend gemaakt. Nee, dat en, klopt. Dus dat is naar nou, deze partij natuurlijk. Want jullie stikken van de nee, subsidie. Alle He? andere partijen bij elkaar hadden niet meer dan vier of vijf keer, geloof ik, 45... Nee, omdat ze zoveel... Vijf... Maar Ger, dus omdat, het gaat... ja, maar omdat jullie zoveel subsidie krijgen. Dat is precies het punt waarom de PVV veel meer donaties nodig heeft. Ja, nou, maar de PVV als ze wil, kan ze ook subsidie krijgen. Ja, maar dat is hun dat keuze. Is hun eigen... Dat is een eigen... een eigen keuze. Dat klopt. En nog los van het feit dat, die, eh, dat ook in de Tweede Kamerfractie... fractie dan lopen gewoon 60 man rond die door de belasting betalen. Ja, dat is de ondersteuning eh, van, van de, de fractie. Maar qua partij ja, gebeurt het. Dat, een... ook. dat is ook belastinggeld. Belasting Daar, heb ook. Gelijk. Daar heb je gelijk in. Oké, okay, Ger, blijf als je wil een lijn. Ger Kopens van het CDA, want er, er gebeurt van alles op Twitter ook. Adriaan die zegt: als maatschappelijk niet wordt geaccepteerd dat Henk en Ingrid het geld aan een partij geven, is er toch iets mis met die partij. Gerlo Bernink zegt: grappig, het stoom uit zijn oor als het over transparantie gaat. Veel tromgevolg, geroffel, wat een volk Vermaak. Sam Sem van der Pool. Volgens mij is het toch ook de PVV die eens te meer voor openbaarmaking pleit en dan nu ook een vent zijn. Kom op zeg. En dilemma die zegt het gaat om publieke gelden. De PVV mag, moet zich ook verantwoorden. Mag de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet. Uh, Ger, jij Koopmans, je hebt duidelijk uh, toch ook je even kwaad gemaakt, meen ik, uh, over die PVV-halstarigheid. Uh, van, van vandaar het intrekken van het amendement. Hoe, hoe kwalificeer je nou die weigerachtige houding van de PVV om, om met, met jou mee te denken? Ja, ik had een amendement ingediend waarin het politieke partijen zelf verantwoordelijk maakte... omdat ik het uh, staatsrechtelijk ingewikkeld vind dat een minister van Binnenlandse Zaken... partijen moet gaan uh, controleren. Nou, en gisteren in het debat, dat was heel bijzonder... Uh, het was zelfs schokkend, toen begon de heer Brinkman te zeggen... wij zullen nooit een verslag maken, dit amendement helpt mij om de mazen van de wet op te zoeken... en de PVV zal hierdoor veel makkelijker onder de wet uit kunnen. Nou, ik vond het schokkend. En toen heb ik ter plekke gezegd, in het debat, en dat is niet gebruikelijk... Als dit uh, een verantwoordelijke partij in Nederland... een van de partijen die in het parlement zit... als dit een uh, soort motief wordt, mijn amendement, met goede bedoelingen... niet om de PVV te helpen, ook niet om ze te pesten... maar als dit een reden wordt om te zeggen... nou, ik ga er een bende van maken... Nou, dan heb ik de plek het amendement ingetrokken. Maar getrokken. ben je een beetje... Uh, ja. Maar ben je klaar met de PVV? Want je klinkt alsof je zegt van nou, dit is voor mij... Oh. Of... Ik, ik zit al uh, tien jaar bijna in de Tweede Kamer en ik heb heel veel, uh, uh, laat ik zeggen, regeringspartners meegemaakt. En daar zitten uh, allerlei bonte vrienden en uh, <laughs> soms uh, mensen tussen waarvan je denkt: nou, het kan wel even wat minder. Ja, maar uh, we hebben een goed uh, regeringsprogramma. Daar gewoon, de sfeer blijft dan uiteindelijk ook ongebroken. Ja, ook welk als hero bringt, een keer uit. Uh, dan mag dan hij uit mag uit zijn slof schieten. Dan uh, uh, kijken we nog steeds okay. naar het beleid. Garkoobans van het CDA, zeer bedankt voor je komst naar avondspits hier 081121 Kunt u nog meedoen? Bas Heijmans die twittert. Eermans openbaar. Oké, okay, maar niet met terugwerkte kracht. En alleen subsidies voor alle politieke partijen. Ja, met terugwerkende kracht. Dat zou er nog eens bij moeten komen. Ronald van Tol, Hero Brinkmans, staalgebruik weer hoogstaand. Trouwens, de subsidie kunnen ze zo krijgen. Alleen even een democratische partij worden. Ja, maar daar heb je de LPF-toestanden van. Gezien, moet ik uit eigen ervaring zeggen. Bas Vogel, Eerdmans geen openbaarheid, is net zoiets als een kok die een stampot heeft en niet vertelt wat hij erin heeft gedaan. Nou, de meest bijzondere tweets komen inmiddels langs. U kunt dat nog doen. We zijn er nog precies een minuut. Even kijken, Antonio van der Velde. Goedenavond uit Tilburg. Goedenavond. Zeg maar hoor, Antonio. Ja, ja ik, ik vind het. Ik, ik stel het probleem niet zo. Als jij uh, wilt stemmen tijdens PVV, ja. waarom is het dan zo moeilijk om jou dan bekend te moeten maken als je gif wil geven? Ik ken zat mensen uit mijn omgeving. Ik kom uit de allergrootste achtergrond. die ook op PVV stemmen. die ja. daar helemaal niet bang voor zijn die er ook nog geld aan willen doneren. Ik zal niet wachten, uh, denkt... dan... Oké, okay. jij ja. denkt dat eigenlijk de, de gullegever helemaal niet zo bang is uh, als de PVV beweert, huh? Dat denk ik inderdaad echt, want ik denk de PVV heeft zoveel uh, uh, branvour, laat ik ze zoveel horen, uh, dat is wat ik ook, uh, ja, wat ik, uh, als ik die kiezers moet, moet indelen, in, in hmm. is ook het gevoel wat ik bij hun heb, zeg maar, hè, grote ja. ja. vraag. ook zo'n uh, zo toffe man, maar wel. Ja, dat okay. en ik denk dat het zo is dat dat ook zullen doen. Nou, Antonio van der Welden uit Tilburg, dank je zeer. Nou, u merkt het luisteraar, geld en politiek met handen en voeten aan elkaar gebonden. En hier gaan de laatste woorden die gaan niet in avondspits uitgesproken worden. Dat gaat nog wel door dit debat. Wij sluiten af. Avondspits is er maandag weer met een nieuwe uitzending. Een nieuwe mening van de dag waarop u kunt reageren. Straks gaat op deze zender Radio 1 WNL eh, afsluiten. En Manjare gaat verder met presentatrice Petra Possel. Een heel goed weekend van mij en tot maandag. Dan kom je tot... Twee dingen. Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Zometeen is mijn gast acteur en scenario-schrijver Edwin de Vries. Hij schreef de nieuwe dramaserie Dokter Dr. Deen, die maandag begint. De artistieke Edwin is, is echt schrijver. En bedenkt dingen en uh, schrijft tv-series en, en, en films. Edwin de Vries over zijn werk, dat hij baseert op zijn eigen levenservaring. En over zijn vrouw Monique van der Ven, die hij al 25 jaar adoreert. Twee dingen.